10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Minister Ploemen bezoekt Syrische vluchtelingenkampen. U hoort haar zo vanuit zo'n kamp. Zometeen het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. In New Delhi heeft een rechtbank vier mannen schuldig bevonden... aan de verkrachting van een vrouw in een rijdende bus. De vrouw verleed aan haar verwondingen. De straf die de vier krijgen wordt morgen bekendgemaakt. Correspondent Lucas Waagmeester. De grote vraag is natuurlijk vooral, uh, krijgen zij inderdaad de doodstraf? Het zou op zich een unicum zijn dat, uh, dat de schuldigen aan een verkrachting... dat die hier uh, inderdaad de doodstraf krijgen, maar die roep is zo gigantisch geweest. En daar is eigenlijk het grote wacht op het antwoord op de vraag... gaan deze mannen de doodstraf krijgen? Is dat echt een keerpunt in hoe India omgaat uh, met verkrachtingen? Na de verkrachting begin dit jaar gingen honderdduizenden Indiërs de straat op... om te demonstreren tegen het gevaar waaraan vrouwen worden blootgesteld... in het openbare leven in India. Op het breedste stuk van de A2 tussen Holendrecht bij Amsterdam is dat, en Vinkeveen... gaat de maximumsnelheid waarschijnlijk in de loop van volgend jaar naar 130 km per uur. Schrijft minister Schultz van verkeer in antwoord op Kamervragen. De verhoging is volgens de minister mogelijk door de nieuwe stikstofregels... die volgend jaar van kracht worden. Nu is de maximumsnelheid op het grootste deel van de A2... tussen Amsterdam en Utrecht 100 km per uur. Dat leidde tot veel kritiek van automobilisten... omdat de weg daar twee maal vijf rijstroken breed is. Burgers zullen gaan merken dat gemeenten de komende jaren fors moeten bezuinigen. Er dreigt een tekort van ruim 6 miljard in 2017. Dat betekent dat er flink gesneden moet worden in zaken als sport, cultuur en groen, maar ook op sociale voorzieningen. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Annemarie Jorsma, de voorzitter van de VNG, voorziet grote gevolgen voor de gemeente. Het interessante is dat wij verantwoordelijk zijn voor zo rond de 25% van alle overheidsuitgaven. En dat gaat naar de voorzieningen aan de basis, zal ik maar zeggen. De, de mensen die ondersteuning nodig hebben. Maar ook naar al die dingen die burgers elke dag ervaren. Maar we innen maar 3% van de belastingen. Veel burgers willen niet dat de sociale voorzieningen worden aangetast, blijkt het onderzoek. Gemeenten hebben alleen weinig keus. Omdat gemakkelijke bezuinigingen al zijn doorgevoerd, zegt de VNG. Fotograaf Erwin Olaf wordt de ontwerper van de nieuwe Nederlandse euromunt met koning Willem-Alexander erop. Dat meldt de Volkskrant op basis van ingewijden. Erwin Olaf wil er niets over zeggen en ook het ministerie van Financiën bevestigt het niet. Naar verluid waren er vijf ontwerpers in de race. Het is de bedoeling dat de nieuwe munten begin volgend jaar in roulatie komen. Verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag nog meer buien en dan ook hagel en lokaal veel regen. Het wordt hooguit 17 graden. Er waait verder een stevige wind, veelal uit het westen tot noordwesten. Piepschuim en regen, dus files Jolanda. Zeker weten, files nog 35 kilometer in totaal. De meeste vertraging zit nog bij Amsterdam, maar het gaat nu wel snel met het oplossen. Nog wel veel vertraging na aanrijdingen op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen afritten Soest en Bunschoten 7 kilometer. De rijstroken zijn al een tijdje vrij. Hetzelfde geldt voor de A13 en A richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid 5 kilometer. Dankjewel Jolanda. Hou je van Italiaans eten? Heerlijk. Moet je even blijven luisteren, want buitenlanders kunnen niet Italiaans koken. Ze maken er een bende van en daarom zijn er nu eetregels opgesteld. Waar moet de Italiaanse keuken wel en niet aan voldoen? Zometeen bij de KRO. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.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 Uw ICT even controleren op fraudegevoeligheid kan veel geld schelen. Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ik ben geboren tussen bossen en zand. Dat heb ik in Drenthe weer teruggevonden. En mijn werk hier kan ik helemaal zelf inrichten ideale combinatie. Ik ben John Smit, specialist oudere geneeskunde. Bekijk mijn filmpje op drenthe.nl proefwerken. Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van OnderhoudNL. goed in onderhoud.nl Altijd goed in onderhoud.nl onderhoud Ervaar zelf hoe het is om in de zorg of als huisarts te werken in Drenthe. Kom op 1 en 2 november proefwerken. Kijk op drenthe.nl proefwerken.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 Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Minister Ploemen bezoekt Syrische vluchtelingenkampen. Italianen zijn het geklooi met hun culinaire erfgoed spugzat. Het afschaffen van de plezierjacht is pure symboliek. Maar vervolgens betekent dat niet dat dat voor die betrokken diersoorten... nou zoveel uit zal maken in de praktijk. En dat ochtendtumeur van Mart Smeets, het is 6 over 10. En het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Liliane Ploemen, dames en heren, de minister van Ontwikkelingssamenwerking... bezoekt deze dagen een aantal syrische, syrische vluchtelingenkampen. Op dit moment is ze in Libanon in zo'n vluchtelingenkamp. Uh, mevrouw Ploemen, goedemorgen. Goedemorgen. Enig idee hoeveel mensen u straks mee terugneemt? Um, we hebben hier, uh, ik ben in een aantal vluchtelingenkampen geweest, Het zijn, uh, er, zijn, er komen hier 500.000 mensen per dag, hè. De, de streek waar ik nu ben, uh, komen de grens over en uh, iedereen uh, doet hier enorm zijn best om mensen op te vangen. Mensen gaan, willen ook het liefst weer zo snel mogelijk terug, maar realiseren zich natuurlijk ook ja, hoe moeilijk de situatie nu in Syrië is, hoe onveilig het is. Um, en ja, wat ik dus zie zijn, ja, mensen die nou ja met jutezakken en plastic zeiltjes uh, tenten proberen te maken, er zijn allerlei organisaties actief die proberen nou ja, te zorgen dat mensen schoon drinkwater hebben, eh, dat kinderen zoveel mogelijk naar school eh, kunnen gaan. Dus iedereen zet zich hier eh, enorm in om, eh, om het leven zo draaglijk mogelijk te maken. Maar ik moet u zeggen, eh, het is voor deze mensen ontzettend moeilijk. Het zijn mensen die natuurlijk, ja, net als wij, gewoon een baan hadden in Syrië... of een boerderij hadden, arts waren... en hier nu ineens eh, nou ja, onder een jute afdakje met hun kinderen nu in de behandelende zon zitten... maar straks als de winter invalt, is het hier weer enorm koud... Ja, Ik kom zo nog even terug op mijn eerste vraag. Maar als u om u heen kijkt, wat ziet u dan op dit moment? Ja, ik uh, sta nu in het midden van, uh, van zo'n vluchtelingenkamp... opgericht aan de hand van de weg. En men heeft mij gezegd dat dit een van de betere kampen is. Maar ik moet u eerlijk zeggen... Uh... Als ik kan bedenken hoe de anderen zijn... Eh, dat is echt verschrikkelijk. Er, zijn, er staan tenten... die zijn, hebben mensen zelf gemaakt. Die staan vrij dicht op elkaar. Eh, er is wel gezorgd voor eh, een watertentje... bij eh, elke tent. Sommige mensen proberen er wat van te maken. Die hebben wat kruiden en bloemen geplant... om het nog een beetje een goed aanzien eh, te geven. Er zijn heel veel kinderen... Uh, Libanon doet enorm zijn best om zoveel mogelijk uh, kinderen naar school uh, te laten gaan. Um, ja, het is stoffig. Uh, het, is, uh, ja, het zijn echt uh, hele nare, akelige omstandigheden... waar mensen dus nu, ja, soms al uh, een jaar, anderhalf jaar in moeten wonen. En zoals ik net al zei, iedereen wil hier zo snel mogelijk terug te kunnen... Weer naar hun eigen uh, huis en haard. Maar uh, realiseer zich ook dat dat uh, misschien nog wel even kan duren... Wat doet u daar behalve uh, zelf met eigen ogen zien hoe schijnend de situatie is? Nou, ik spreek met allerlei organisaties. Uh, ik heb gisteren ook met de minister van Sociale Zaken hier uh, gesproken om van hen te horen um, hoe de opvang van de vluchtelingen verloopt. Uh, zoals gezegd, er komen elke dag nog honderden mensen uh, naar Libanon. Um, en ook om te kijken hoe nou ja, mensen die hier hun hele leven al woonden, um, ja, uh, daarmee omgaan. Want uh, het, uh, er zijn hier dorpen die van zichzelf al niet heel erg rijk en overvloedig, overvloedige middelen hebben en uh, ze delen. Dat nu met Syrische vluchtelingen. Er wonen 4 miljoen mensen in Libanon en er zijn nu 1 miljoen Syrische vluchtelingen hier. Dus ik wil ook kijken wat wij vanuit Nederland uh, nog meer kunnen doen. Ja. We hebben tot nu toe 42 miljoen kunnen bijdragen, maar zeker ook met het oog op de winter ben ik nu wel in gesprek om te kijken of er meer nodig is en wat er dan meer nodig is. Bent u van plan om meer geld aan noodhulp te geven? Maar ik ben dat nu aan het bekijken, uh, want er zijn uh, veel organisaties actief die uh, afhankelijk zijn van uh, financiering uh, uit, uh, uit het buitenland van de EU, maar ook van landen als het Nederland. En het is wel heel belangrijk om goed vast te stellen waar is de nood nu het hoogste en waar uh, ja, is ons geld uh, als we extra geld uh, uh, zouden besteden. Waar is dat dan het beste besteed? En daar ik u... gebruik ik dit bezoek ook voor. Als ik u goed beluister, dan zegt u eigenlijk... ik wil wel meer geld geven uh, als de winter eraan komt. Uh, ik ben nu aan het kijken waar het dan naartoe moet gaan. Ja, ik ben uh, nu aan het kijken uh, of het mogelijk is om nog Gelder vrij uh, te maken. Uh, je kunt zich voorstellen uh, dat uh, inderdaad met het oog op de winter de nood hier heel hoog is. Uh, want er gaat hier gewoon sneeuw vallen en dan zit je dus onder zo'n uh, ja, zo jute afdakje eigenlijk. Ja. Um, dit bezoek dient ook om met eigen ogen te zien uh, wat er nodig is en, en wat Nederland kan, nog meer kan bijdragen. Ja, nou uh, is uh, de vluchtelingenchef van de VN, uh, Antonio Guterres, die, uh, die weet wat er meer moet gebeuren. Die doet een beroep op, Europees, op Europese landen om meer Syrische vluchtelingen eh, te gaan opnemen. Vandaar eh, mijn eerste vraag. Hoeveel neemt u er mee? Omdat er natuurlijk ook in Nederland een debat is over hoeveel mensen we hier kunnen opnemen. Nu geldt het getal van 250. De SP zegt 5000. Uw eigen partij eh, wil eh, ook wel wat ruimhartiger dan die 250. Wat vindt u zelf? Hoeveel vluchtelingen zou Nederland moeten kunnen opnemen? Ja, er zijn nu eh, een miljoen vluchtelingen alleen hier in, in Libanon. Dat zijn enorme aantallen. We hebben steeds, samen met de internationale gemeenschap en samen met de overheden hier, ervoor gezorgd dat mensen zoveel mogelijk in de regio opgevangen kunnen worden. Mensen vertellen mij hier ook, ja, als ik een kans heb om terug te gaan, dan ga ik zo snel mogelijk terug. En dan wordt nu in Nederland, zoals u opmerkt al, wordt er ook door het kabinet bekeken wat Nederland kan doen. Ja. Um, en Wat ik, vindt het u? ik vind het ontzettend belangrijk om te zorgen... dat mensen die hier in deze regio nu zijn... Dat, die, eh, dat de kinderen naar school kunnen, dat er schoon drinkwater is. Eh, en dat we zorgen dat als de situatie weer veilig wordt... dat ze ook eh, ja, terug kunnen en ja. daar hun leven kunnen, kunnen oppakken. Maar mevrouw Ploemen, u bent nou, ter plekke. Ja, u, hier... u bent niet naïef. U weet ook dat er mogelijk internationaal ingrijpen aan zit te komen. Um, uh, uh, en ik ken u uh, als, uh, uh, ook nog als voorzitter destijds van de Partij van de Arbeid. Wat vindt u? Hoeveel mensen zouden we wat u betreft moeten opnemen? Ja, het is geen uh, numbers game, om het zomaar uh, te zeggen. Waar het om gaat is waar zijn de mensen die hier nu gevlucht zijn uit Syrië... hoe kunnen we ze het beste bijstaan. Ja. Um, en ik ben nu hier om te kijken hoe de mensen die in die kampen zitten... en dus ook ja, in de buurt van, uh, van hun eigen huis en haard willen blijven... om te kijken hoe we die onder de beste omstandigheden kunnen huisvesten. Ja, nee, maar Daarnaast, dat begrijp ik, maar... Dus maar, maar... Ja, maar daarnaast is het denk ik van belang om inderdaad samen met de internationale gemeenschap te kijken uh, of er landen zijn die als mensen inderdaad uh, hier weg zouden willen. Of die opgevangen kunnen worden. Nou, dat debat uh, wordt nu gevoerd. En het kabinet uh, komt, uh, komt uh, op, uh, op niet al te lange termijn ook met de mogelijkheden die wij op dat gebied hebben. Ik ben nu hier om te kijken wat wij hier ter plekke de mensen uh, kunnen bieden... zodat ze hier ook een menswaardig bestaan kunnen hebben. Ja, maar goed, u hebt het zelf over... Uh, Jutte, dakjes en de winter die eraan komt. Dus menswaardig lijkt me niet helemaal het woord dat daarbij past, toch? Nou, wat ik zeg, dat is nu op dit moment niet zo. Maar de inzet natuurlijk ook van de UN eh, en van organisaties als War Child en World Vision... is om ervoor te zorgen dat mensen zo menswaardig mogelijk hier de winter doorvormen. En ook hier in Libanon ja. het doet iedereen echt enorm zijn best om ja. uh, daarvoor te zorgen. Maar de dat aantallen zijn vrij groot. Ja. Um, en nogmaals, uh, mensen proberen hier ook weer... Zo goed en zo kwaad als het kan uh, een beetje een leven op te bouwen, de kinderen naar school te sturen. Ja. Sommigen hebben gelukkig hier ook werk gevonden. Ja. Um, en nogmaals, het is ontzettend belangrijk denk ik dat we zorgen dat mensen ook, ook hier uh, een menswaardig bestaan kunnen hebben. Voor zolang als ze onder deze omstandigheden die we echt niemand kunnen ja. uh, moeten leven. En kost het u moeite om daar dan met droge ogen te zeggen ik uh, kan er 250 meenemen? Um, ik heb hier dus in de gesprekken die ik heb gehad uh, met mensen uh, in de verschillende opvanglocaties... Uh, en ik heb ook met mensen gepraat die, uh, binnen, die nu bezig zijn om te kijken, we ons te registreren... zodat ze aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Um, en die mensen hebben mij ook gezegd dat ze, ze willen heel graag zo snel mogelijk weer terug naar hun eigen land. Ja. Um, en um, nogmaals, uh, we zijn allemaal iedereen, zowel de internationale gemeenschap als mensen hier uh, in Libanon. Iedereen doet enorm zijn best. En Syrische vluchtelingen zelf ook... ondanks dat ze natuurlijk ook lam geslagen en getraumatiseerd zijn... maken er het beste van. En nogmaals, het kabinet kijkt momenteel... of we op andere manieren kunnen bijdragen... Ja. dan de 42 miljoen euro die we tot nu toe uh, hebben kunnen uh, bijdragen... aan opvang hier aan de regio. Mag ik het dan tot slot zo samenvatten... Uh, dat als u daar rondloopt, en ik ken u een beetje... dat u diep in uw hart eigenlijk wel meer zou willen opvangen... dan die 250, uh, maar dat dat eerst in het kabinet moet worden gesproken... Dat u het nu niet kan zeggen? Ik zou diep in mijn hart hier voor de kinderen die hier nu zijn willen dat ze morgen gewoon naar school kunnen. En uh, dat uh, is een enorme opgave hier voor iedereen. Uh, ze zijn uh, hier, het uh, zetten ze alles op alles. Uh, juffen en meesters draaien overuren, dubbele shifts. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te zorgen dat het hier en nu voor die mensen. Echt wordt, en zo snel mogelijk. En daarvoor overweegt u extra geld in te zetten. Ik dank u zeer. Linianne Kroemen, minister van Ontwikkelingssamenwerking... vanuit een vluchtelingenkamp met Syrische vluchtelingen in Libanon. Dit jachtseizoen liggen niet alleen dieren... maar ook jagers onder vuur. Vanuit Den Haag. Zullen we zeggen van jacht? Dat is, uh, moet het dienst zijn van natuur. En daarom moet de onbegrensde plezierjacht weg. Maar de jagers geven niet op. noem maar een dierenvriend. Ik heb... Uh... Geen moeite om een dier dood te maken. Dat er vrouwen zijn die met een jager getrouwd willen zijn. Ik zou hem geen seconde vertrouwen. Deze week in KRO Goedemorgen Nederland. De jacht op de jager. De kans is groot dat de plezierjacht wordt afgeschaft, dames en heren. Of dieren daar nou echt zoveel mee opschieten, dat is nog maar de vraag. Hoort u in de jacht op de jager van verslaggever Nieuws de Jager. PvdA, D66 en GroenLinks willen de jacht flink inperken. De wildlijst moet weg. Daarop staan fazant, haas, konijn, wilde eend en houtduif... waarop jagers in het jachtseizoen onbeperkt mogen schieten. Maar voor deze ganzen... verandert er niets. Ganzenjacht is namelijk schadebestrijding. Harmiezen van de fanatieke natuurorganisatie Faunabescherming... betwijfelt daarom of die strengere jachtregels... Iets veranderen. Ik ben bang, niet zo heel erg veel. De vraag of er dan van die vijf soorten veel minder wordt geschoten, dat is weer heel wat anders. Want. Dan kan men dat, men alder... Ja, maar dat, dat staat toch dan, dan uh, mag het niet meer onbeperkt. Dat is nee, toch heel duidelijk. Nee, maar die beperking die is er dan waarschijnlijk in de praktijk ook nauwelijks. Met als argument anders richten die wilde eenden vreselijke schade aan en de hazen die eten vreselijk van de kool en nou ja, de ellende is niet te overzien als wij niet zouden gaan jagen. Dat argument zal ongetwijfeld dan tot gevolg hebben dat er in de praktijk niet veel minder geschoten zal worden dan nu. Is dit dan niet alleen maar symboolpolitiek? Uh, nou, het is een symbool. Maar het symbool op zich is natuurlijk ook wat waard. Want je zegt dan met zoveel woorden... ik sta niet toe dat mensen voor, louter voor hun eigen lol dieren doodschieten in de natuur. Ja, dat, dat is een belangrijk statement. En dat staat dan voor het eerst zwart op wit in de wet? Ja, ja dat hopen wij. Maar vervolgens betekent dat niet dat dat voor die betrokken diersoorten... nou zoveel uit zal maken in de praktijk. Daar geloof ik niks van. Kijk, ik even bukken. Gaan zich ermee bemoeien. Is dit voor u geniet om hier rond te kijken, te, te vogelen? Ja, ik vogel hier al heel lang en heel vaak... En het is altijd anders. Je weet nooit wat er gebeurt. Als het stormt, dan komen er vogels vanuit zee... die dan hier op het water van de putten vaak uitrusten. Bijzondere vogels die je anders bijna niet ziet. B bent u een natuurliefhebber? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Weg blijven jongens kijken. Maar laat eens maar op het kijken. Dan zie je daar een hele grote groep, hele vrienden Het gekke is, als je diezelfde vraag stelt aan een jager... als Henk Melisand... We zien het feit dat als ik uh, s ochtends door de polder rijd, dan geniet ik van de natuur, dan geniet ik van de kanijnen die ik over die steken, dan geniet ik van die havak die ze jagen. Dan geniet ik van alles. Dan, dan noem ik mezelf een natuurvriend. En ook een dierenvriend? Ik noem me eigenlijk een dierenvriend. Ik heb uh, geen moeite om een dier dood te maken, maar ik ga er wel op, op een fatsoenlijke en nette manier mee om. Ja, dat is hij niet. Dan ligt hij gewoon. En dat zou u hem dan keihard moeten afrijven. Als hij zegt, van ik hou van die ganzen en vervolgens schiet ik hem dood... dan denk ik, je moet er jou opsluiten, je bent hartstikke gek. Ik denk altijd dat er vrouwen zijn die met een jager getrouwd willen zijn. Ik zou hem geen seconde vertrouwen. Hij staat met droge ogen beesten dood te schieten en zegt dat hij er zo van houdt. Ik zou me niet veilig voelen als vrouw bij een jager bent u zelf eigenlijk uh, een vleeseter of een vegetariër? Ik ben een vleeseter. En uh, neemt u verantwoord stukje vlees? Nou, zoveel mogelijk. Ik weet niet van elke kip in hoeverre die plof is of niet in een supermarkt. Uh, maar uh, ik doe dat... Uh, ja, uh, redelijk. Ja, ik, kijk, het, het gaat er niet om nee, dat ik... Er is de afgelopen jaren is, is er heel veel te doen geweest om bijvoorbeeld de plofkip. Uh, nou, die die uh, heeft niet echt een heel erg uh, diervriendelijk bestaan uh, geleid... Zou je niet kunnen zeggen dat een stukje geschoten wild... een veel fijner leven heeft gehad? Die, die heeft gewoon alle vrijheid gehad tot het moment dat het voorbij was. Absoluut niet. Absoluut niet. Waar haal je bovendien het recht vandaan om daaraan te zitten? Maar als we ook zitten aan, en, en, aan kippen die we hebben opgeborgen... Ja, ja, ja, dat, dat gebeurt. Koeien, schapen, al die beesten. Dat leven daarvoor, dat is wel ja. veel fijner geweest. Ja, het, fijner. het leven is nooit fijn. De Gans is gelukkig voor hem een vrije, vrolijk leven opgegroeid. Alleen het eind is helaas voor hem, net zoals die plofkip. Alleen hij heeft wat langer geleefd die plofkip. Een plofkip, ja... Is dit niet het ultieme stukje schoonvlees? Inderdaad, Een geschoten stukje wild, wat in de vrije baan is opgegroeid. Wat opgegroeid is zonder ellende, zonder stress, zonder problemen. niet in zo'n klein hokje? Niet in een klein hokje. Ik heb inderdaad liever een stuk kip op de barbecue. Een natuurlijk stukje 2,5 Tweeënhalf aan een stokje? Heerlijk. Er is veel vraag naar platteland. Jacht mag nooit. Want dat is een stukje natuur waar we al willen. Het is erger dan bio-industrie. Het is erger dan alles. Ja. Maar je kan het niet vergelijken natuurlijk. Hè? Hoe moet ik dat vergelijken? Nou, in de bio-industrie hebben die dieren helemaal geen enkel leven gehad. Nee, ik ben helemaal niet voor bio-industrie. Maar dat is een andere discussie. U, u weet dat ik zelf geen jager ben, hè? Hoe bedoelt u? Nou ja, u, u klinkt bijna boos tegen mij. Nee, nee, nee, nee hoor. Alleen, ik, dat, dat is mijn manier van praten. Ik ben helemaal niet boos, maar vol, vol passie. Ja, ja. Ja. Morgen, jagers schieten helemaal niet zoveel als ze kunnen, zeggen ze zelf. Geen enkele jager uh, doet dat, want die uh, werd altijd voor volgend jaar ook weer wild uh, hebben. Dat is morgen in een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. En vragen en opmerkingen over de jacht of over deze serie zijn welkom... via goedeborgnederland.kro.nl Straks, Italianen zijn het geklooi met hun keuken zat. Eerst nu het ochtend -humeur. hier is Max Voor wie het nog niet weet, de Vuelta a España wordt deze dagen verreden. Wij noemen het de Ronde van Spanje maar hebben daar met nauwelijks nog renners in het peloton helemaal niets meer te zoeken. En dat doet pijn. De wielernatie Nederland is even heel flink afwezig. Afgelopen zaterdag mocht ik een half uur nadat de eerste renner over de finish was gekomen... doorgaan met uitzenden. Een zeldzaamheid van de allerhoogste orde. Er was niets anders om uit te zenden, dus ga maar door. Zelfs in die extra tijd lukte het niet iets behoorlijks over een Nederlandse renner te zeggen... Of te tonen. Ze waren gewoon niet in beeld. Zondag net zo. Een flinke uitzending. Geen Nederlander te zien. Nergens. Ik voelde me eigenlijk als de Nederlandse economie. Laat dit gegeven opgeslagen worden door de verantwoordelijken. Iets voor een flinke evaluatie, zou ik zeggen. Een land dat in het verleden veelvuldig renners leverde... voor leuke fietsrondes, blijft nu geheel buiten beeld. Dat is een trieste constatering. Dan... Die Vuelta levert dag in dag uit een prachtig beeld van een mooi land... dat trots is een nationale fietsronde aan de wereld te tonen... en ook nog te laten zien hoe mooi het land is. De etappen van gisteren wellicht op televisie kunnen bekijken. Topsport en de renners maakten er een sportief feest van. Door het woestmooie landschap laveerden de renners... en maakten er een waanzinnig spannende etappe van. Ik zeg het nogmaals, topsport van de eerste orde... en ook nog prachtig in beeld gebracht... Wij van de NOS mogen komend weekend weer live aanpikken. Als de beslissing valt, en dat zal gebeuren op een voorhistorische berg in de buurt van Oviedo. Val ik hiermee mijn eigen club de NOS af? Nee, ik ben blij dat er in het oneindige, gecompliceerde weefsel van de publieke omroep... tenminste nog één weldenkende plaats is voor deze sport... Ik ben er trots op dat we dat nog kunnen doen. Een land dat niet meer meedoet als het om de sport gaat... mag heus wel laten zien wat er in deze koers gebeurt. We mogen genieten van gedurfd mooie televisie. Daar komt het weer op neer. Het is topsport. Als er in welke sport dan ook groots gepresteerd wordt... moet daar een podium voor zijn op een publieke zender. Djokovic, Nadal, de Huelta, Williams, Azarenka... We worden langzaamaan een volk van samenvattingen. En dat is geen prettig gevoel. Het verschraalt onze kijk op sportzaken. We weten niet meer wat er gebeurt en we staan zelf nergens. Niet meedoen betekent nog niet... dat we niet mogen genieten van mensen die wel goed zijn. Maar vanuit Spanje dus. Kom het weekend weer live te zien en te horen op televisie. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema.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 Carla Bruni, La Dernière Minuut. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Italië vindt, dames en heren, dat buitenlanders maar wat aanklooien met hun keuken. En daarom heeft een voedingsinstituut in Parma nu een lijst gepubliceerd... met daarin tien Italiaanse eetregels. Het instituut wil zo de Italiaanse kookkunst, het culinaire erfgoed, beschermen. Leonardo Pacenti, als ik het goed uitzeg, uh, uitspreek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent chef-kok van het Italiaanse restaurant eh, Toscanini. Nou ja, Nederlanders klo klooien wat aan met het eten, klopt dat eigenlijk? Um, eerlijk zeggen? Op, ja, eerlijk gezegd af en toe wel, ja. <laughs> ja Zeker he? in de Italiaanse keuken, ja, ja. absoluut. W wat zijn dingen die wij doen in dit land... die eigenlijk helemaal niet bij de Italiaanse keuken horen? Um, pasta bestellen en dan vervolgens salade bovenop de pasta... en in het allerergste geval ook nog een stukje vlees ernaast... en dan samen eten. Zijn er mensen die dat doen? Daar zijn absoluut mensen die dat doen. En er zijn zelfs heel veel. Ja, oh ja? Ja. En uh, risotto en pasta bestellen als bijgerecht is ook zo'n regel die je niet moet overtreden, hè? Nee, het gebeurt, um, het gebeurt zeker. Vooral um, bijvoorbeeld spaghetti met olijfolie, knoflook, pepertje. Dat gebeurt best wel geregeld als bijgerechtje. Ja, het is dan ja. gewoon een, uh, een hoofdgerecht of een tussengerecht, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. ja. Ketchup in de pasta. Ja. Um... Gedverderrie. Ik, uh, in Italië zou ze zo de politie bellen, denk ik. <laughs> um, ja, het is, elk, het is uh, common sense, zeg ik altijd. Waarom zou je het doen? Het is uh, onnodig, het is uh, uh, jammer. Het is, um, om je daar een mening over te geven, ik zat absoluut niet serveren in het restaurant. Ik zat ook niet, ook als er om gevraagd wordt, niet geven. Nee. Maar ja, weet je, het is, um, men bepaalt uiteindelijk wat ze zelf eten. Ze betalen ervoor. En wie ben ik om dan te gaan zeggen van wat u wel of niet mag doen? Ik bedoel, er waren dagen dat ik er wakker van lag. Ja. Uh, van die ketchup lig ik nog steeds wakker overigens. Ja. Uh, <laughs> het heeft ja, ook maar... weinig met tomaten te maken. Het zit vooral heel veel suiker in, Ja, toch? het is suiker en het is... Uh... Maar goed, ons gewoon dus veranderen, hè? Want ik bedoel, uh, uh, wij, ons benchmark van uh, smaken, dat refereren wij nu tegenwoordig aan Heinz Ketchup. Ook al maak je zelf de lekkerste ketchup, de smaak van ons is... Uh, ja, Heinz, dat is wat het moet zijn. En, ja. Maar goed, nee, um, pasta en tomatensaus, dat is heel lekker. Maar met ketchup, dat is gewoon een culinaire minder inderdaad. Hoe vaak bestel, bestellen Nederlanders na afloop van het diner bij u in het restaurant lekker een cappuccino? Ja, te vaak. Absoluut te vaak. Het slaat ook nergens op? Nee, het slaat nergens op. Waarom niet? De, het is namelijk, uh, je eet je, je, hebt, je begint met een eten, je bouwt het vroeg in je menu op... En vervolgens wil je dat afronden met een klein espressoetje of eventueel een grappa. En melk met grappa of melk na je eten, dat, is, uh, ja, dat, dat doe je inderdaad met een cornetto ochtends bij het ontbijt. Ja. Uh, daar ga je lekker je Cornetto in dopen. Of, uh, ja, dat is het begin van de dag. Ja, dat, dat is dus... mijn begin van de dag ook. Maar <laughs> ik ga nu niet in mijn restaurant vertellen te van nee. u mag geen cappuccino gaan drinken s'avonds. Nee. Ik bedoel, wie ben ik om dat te bepalen? Nee, maar uh, met Italiaans eten heeft het in, in dat opzicht dus weinig te maken. Nou, is er dus die lijst om een soort van culinair erfgoed ja. uh, samen te stellen? Als mensen nou uh, van plan zijn om uh, Italiaans te gaan eten vanavond... geeft u dan eens een voorbeeld van hoe het zou moeten? Hoe het zou moeten? Je begint gewoon een heel voorgerechtje, Bijvoorbeeld uh, rauwvis of rauwvlees of een uh, geroosterd groentietjes met uh, burrata of mozzarella. Ja. Uh, vervolgens uh, neem je een pastagerechtje, een klein... Wij kunnen bij ons in de kun je een pasta delen met twee personen of met ja, drie. Ja. Dus dan heb je, ja anders is het vaak te veel voor mensen. Ja. En vervolgens uh, een stukje vis van de grill of uh, vlees. Uh, eventueel bijgerechtjes, en dat kun je dus ons apart bestellen. Want ja. dus je hoeft niet, als je volgerecht met andere groenten gaat bestellen, ga je ook niet nog een keer groenten bij je hoofd terecht eten. Nee. En uh, een klein toetje dan afronden met een espresso en eventueel een grappa of iets dergelijks. Heerlijk. Ja, maar Heerlijk. Je, kijk, weet je, dat is het mooie van de Italiaanse keuken. Je hoeft ja. niet per se um, uh, uh, ja, een full monte te krijgen. Je kunt nee. ook gewoon zeggen, ik nu wil alleen een antipasto en een pasta. Ja, precies. Dat is echt geen zonde. In Italië kun je gewoon in een restaurant gaan, ik wil alleen een bordje kaas of ik wil alleen een salade. Ja. Daar wordt echt niet moeilijk over gedaan. En niet overal kaas overheen mieteren. Ja, maar dat is, een, um, dat is doen veel Engelsen en Amerikanen doen ja. dat, Die pakken, voordat het gerecht op tafel ja. komt, pakken ze een zout en doen ja. ze er zout op. Ja. En zo ook met pastas. Ze ja. denken automatisch hoe het daar kaas op. Ja. Ik zeg altijd, en zelfs bij vis, vispastas, ja. ga eerst even proeven of het nodig is. Ja. En vervolgens kan het eventueel, maar proef even eerst zonder. Het, het water loopt mij nu al in de mond en we kunnen er uren over doorpraten, maar de tijd zit erop. Het spijt ah. me zeer. Ah. Ah, okay. <laughs> in ieder geval de lijst is er. Uh, u kunt hem allemaal nalezen, ook via onze website. Meneer Pacetti, hartelijk dank. Graag gedaan. Okay. Einde van ja. deze uitzending, want het is al één minuut over half uh, elf. Maar ja, als het om lekker Italiaans eten gaat, naar Ida, daar zat jij ook naar te luisteren, denk ik. Helemaal. En ik dacht, oh, wat heb ik een trek in mijn kril. En die past dan zonder kaas. Dat klinkt eigenlijk ook heel goed. Maar goed, wij gaan uh, nu nog niet over eten hebben in lijn 1. Dat doen we straks weer. Lekker eten. We gaan het vandaag hebben over een nieuw boek. Een boek over community care. En dat is de opvang van verstandelijk beperkte in de woonwijk. En voor en tegenstanders in de bus die gaan het hebben... moeten we die verstandelijk gehandicapten in het dorp bij elkaar zetten. Of gewoon onder ons in de samenleving. U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal van half 11. Naast mij Mark Visser.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 Bij een zaalvoetbalwedstrijd in Utrecht is gisteren een grensrechter mishandeld. De man werd in zijn gezicht geschopt nadat hij een ruzie tussen de twee teams net had gesust. Een 18-jarige man met Soest werd opgepakt voor het schoppen van de grensrechter. En Later meldde zich een man die verantwoordelijk zou zijn voor het toebrengen van de gebroken neus. De man met de gebroken neus is zelf ook opgepakt. Nederland en China gaan nauwelijks samenwerken op het gebied van gezondheidszorg. Minister Schippers heeft daarover een overeenkomst gesloten met haar Chinese collega. Gaat onder meer worden samengewerkt op een aantal nieuwe terreinen als chronische ziekten en ouderdomsgerelateerde ziekten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Nog altijd files, Jolanda van der Velden bij de ANWB. Nog een stuk of zes, daarvan noem ik de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Brugge 4 kilometer. Dat was een aanrijding, de rijstrookken zijn al een tijdje open. Op de A10, de ring Amsterdam, staat tussen Kadoelen en Nieuwendam 3 kilometer. De linker rijschok is daar dicht, er dus een auto stil komen te staan. En een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 3 kilometer. De rechter rijschok is dicht. Dankjewel Mark, tot morgen. Veel uh, plezier en eet smakelijk straks. En u thuis, dames en heren, ook. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot morgen, en hier nu, Naida. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida, Orange. Lang werd geloofd in de heilzame werking van soort bij soort. We stopten onze geestelijk gehandicapten bij elkaar in één dorp. Bekendste voorbeeld was het Mies Bouwmandorp. Ja, nieuwe inzichten zorgden voor nieuw beleid in de jaren 90. Niet meer soort bij soort, maar integreren in de bredere samenleving. Verstandelijk beperkte moesten zelfstandig gaan wonen... tussen het gewone volk in gewone woonwijken. Community care noemde de deskundigen dat. Ja, en nu ruim 20 jaar later blijkt ook die vorm niet helemaal te werken. U hoort zo voor en van community care. Maar de vraag is ook: wat vindt u? Verstandelijk beperkte terug het dorp in of moeten ze de wijde wereld in? Laat het ons weten. Bel 0800 1121. Mailen kan ook lijn 1 en, en twitteren kan naar lijn1. Dit is Lijn 1. U hoort Al Green met I am so tired of being alone. Nou, ik kan het me helemaal voorstellen. Bij mij in de bus Marijke Mals, curator van een verstandelijk gehandicapte man... en schrijfster van het vandaag uitgekomen boek Dwang of Bevrijding. De invoering van de community, zorg in de zorg, van community care in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Goedemorgen mevrouw Mals. Gefeliciteerd met uw boek dat het vandaag uitkomt. Eerst even voor de luisteraar, wat is community care? Community care is het plaatsen van verstandelijk gehandicapten... in de gewone wijken tussen de gewone mensen. Het idee erachter is dat je ze zoveel mogelijk als gewone mensen zelf moet beschouwen. Ze gaan integreren, ze gaan contacten um, aanleggen met gewone mensen... ze gaan gewoon werk doen. Uh, dat is nu zo'n twintig jaar aan de gang. En wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... dat dat eigenlijk voor de grootste deel van de verstandelijk gehandicapten niet werkt. Ze integreren niet... De gewone mensen in de wijken willen hun niet hebben. Ze worden soms gepest. Uh, ze willen graag terug naar het beschermd inzendingsterrein waar ze eerst hebben gewoond. Maar dat mogen ze meestal niet. Want die beschermde inzendingsterreinen zijn voor andere doelen. Uh, gereserveerd. Daar worden uh, woonwijken neergezet, dure villa's voor, andere mensen. En de verstandelijke gehandicapten kunnen vaak niet terug. Ja. En ik zei het al in het begin, u bent uh, zelf curator van een verstandig gehandicapte man, uw broer in dit geval. Ja. En uw broer woont zelfstandig. Ik moet even naar je toe, even je microfoon zo. Ja, ja nou mijn broer heb ik kunnen uh, weerhouden van het geplaatst worden in een gewone woonwijk. Mijn broer heeft een ontwikkelingsniveau van drie jaar, hij kan nauwelijks praten... Dus ik heb hem uh, kunnen beschermen van het uh, wegverhuizen naar een wijk. Dat is met heel veel andere gehandicapten niet gebeurd. Ongeveer de helft van de verstandelijke gehandicapten in veel instellingen... is nu geplaatst in gewone woonwijken, vaak Finex-wijken. Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek sinds 2002 dat zij daar dus niet integreren. Maar toch, ondanks dat dat dus algemeen bekend is sinds 2002... gaat men toch door met die community care. Nou, waar dat... Beschrijft dit boek, dat beschrijft alle mechanismes op de achtergrond waarom men nou doorgaat met het verhuizen van verstandelijke gehandicapten naar die woonwijken. En het beschrijft dus ook de gevolgen daarvan. Ja, en over die gevolgen gaan we het zo hebben, over de voor- en nadelen van, van Community Care. Maar eerst even: de titel van uw boek is ook 'dwang of bevrijding'. Ja. Wat vindt u het? Ik vind het voornamelijk dwang. Gebleken is dat verstandelijke handicapten vaak geen keuze wordt geboden bij die verhuizingen. Ze worden vaak gewoon wegverhuisd van beschermde instellingsterreinen. Nou is er op een gegeven moment een regel gekomen, die is afgedwongen door de Tweede Kamer, dat er eerst een leefwensonderzoek moet worden gehouden. Dus eerst moet worden nagegaan, willen ze wel naar een woonwijk verhuizen of willen ze op een beschermd instellingsterrein blijven? En is dat blijven? gebeurd? Nou die regel is er inderdaad gekomen, maar die wordt bijna niet nageleefd. Dat hebben wij ook, zijn we nagegaan bij verschillende instellingen en het blijkt dat... Of er wordt niet zo'n leefwensenonderzoek gehouden, of het wordt wel gehouden. En dan blijkt dat bijna iedereen op dat beschermd terrein wil blijven wonen. Maar dan wordt er niets met die uitkomsten gedaan. Bij een tweetal instellingen is dat leefwensenonderzoek kwijtgeraakt. Vervolgens hebben de ouders verzocht om nog een keer zo'n leefwensenonderzoek te houden. En dat wordt dan geweigerd. En als uh, mensen naar het ministerie gaan of naar de inspectie dan uh, steunen die de instellingen. Dus die blijven vinden dat toch ja. die gehandicapten weg moeten. Dus kortom, volgens u dwang? Ik, er zit heel veel dwang bij. Hè? In de bus zit ook Rik Kwekkeboom. U bent verbonden als lector community care aan de Hoogschool van Amsterdam. U heeft vanuit uw werk veel te maken met deze vorm van zorg. Begrijpt u, de, de, ja, begrijpt u wat mevrouw Kals K uh, ik ken het verhaal. Ik ben het er natuurlijk niet volledig mee eens. Uh, er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, onder andere door mezelf, onder mensen die zelfstandig wonen. En die allemaal in grote getalen aangeven het prettig te vinden om zelfstandig te wonen. Ondanks de ervaren eenzaamheid soms toch gelukkig te zijn. Heel tevreden te zijn met hun eigen uh, woonomgeving, hun eigen bedoeningje. De contacten met de gewone buurt zijn inderdaad niet optimaal. Maar zij geven zelf ook aan daar helemaal niet zo heel veel last van te hebben. Omdat zij vaak de contacten zoeken met de mensen die in hun eigen situatie verkeren en daar goede contacten mee hebben. Ik weet dat er af en toe behoorlijk wat druk is uitgeoefend op familieleden... om inderdaad te kijken of het mogelijk is om mensen zelfstandig te laten wonen. Er worden ook heel integere woonwensenonderzoeken uitgevoerd. Daar wordt ook stieker naar geluisterd. Dus het zwart-wit beeld dat mevrouw Mals schetst... vind ik toch niet helemaal terecht om en doet de sector ook geen recht. En ook de mensen om wie het gaat. Mevrouw Mals, u schetst een zwart-wit beeld? Uh, dat denk ik eigenlijk niet, um, want wat ik zeg, dat uh, wetenschappelijk onderzoek aantoont dat die integratie niet plaatsvindt... dat is ook in andere landen aangetoond. En ik ben hartstikke blij als er verstandelijke gehandicapten zijn die inderdaad uh, in een woonwijk wonen en daar integreren. En dat voor een klein aantal gebeurt dat ook, dat meld ik ook in het boek. Alleen, dat is een heel erg klein aantal en hun blijdschap, dat zegt mevrouw Kek Kwekkeboom ook komt met name door het feit dat ze dan een betere woning hebben. Want dat is ook een punt. De gehandicapten uh, nee, die zeg ik niet. in een wijk komen... die krijgen vaak mooiere wonen dan... En dan de gehandicapten die nog op het terrein wonen. Want die woningen zijn vaak verwaarloosd en worden niet vervangen. Mevrouw Kekkebal? Ik zeg niet dat ze blij zijn dat ze een mooiere woning hebben. Ik zeg dat hun blijdschap voortkomt uit het feit dat ze een eigen woning hebben... en de mogelijkheden hebben om zelf hun ritme te bepalen. Ja. En ik bestrijd dat het om een klein aantal gaat. Het gaat om een grotere aantallen. Ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen dat mensen, mensen met een beperking het prettig vinden om in de samenleving te gaan wonen ja. en het terrein en te verlaten. En stel voor de mensen die u zegt dus allebei, ook u, mevrouw Kekkeboom, geeft toe... er zijn mensen die het niet fijn vinden om in die grote samenleving zelfstandig te wonen. Hebben die dan een keus? Kunnen die dan, is er nog ergens zo'n dorp? Zo, we noemen het toch maar even de Dorpen. Nou, mensen met een beperking hebben nooit echt in het dorp gewoond. Het gaat om uh, intramurale voorzieningen, zoals wij dat noemen. Dus echt instellingsterreinen waar allerlei mogelijkheden zijn. Die keuze is er nog altijd. Het uh, komt ook heel regelmatig voor dat als mensen toch een beetje lopen te verpieteren in een wijk... dat de mogelijkheid er is om teruggeplaatst te worden. Ja, die zijn er wel. Misschien dat u ze niet meemaakt, maar ik maak ze wel mee. Ik kijk vanuit de andere kant er tegenaan. Mevrouw zoals... Nou, mijn ervaring is dat als je mensen vraagt uh, kunnen ze terug, dat het dan meestal nee is. Ik wil als voorbeeld uh, instelling Arduin noemen, dat is in Zeeland. Dat hele instellingsterrein is verhuisd, dat is ook grotendeels onvrijwillig gebeurd. En dat is met andere woningen weer bezet, dus die mensen hebben gewoon geen beschermd instellingsterrein meer. Ik wil dat even is... met u terug ja, Maar Ik wil even terug, ja? dat is één voorbeeld. Arduin heeft inderdaad heel nadrukkelijk gekozen voor die uh, de-institutionalisering, het community-care-geval... er zijn in de rest van Nederland nog heel veel instellingen... waar gigantische terreinen zijn waar mensen wel terug kunnen. Dus ik vind het uh, aan, aan de hand van één voorbeeld... een hele sector neerzetten, een beetje jammer. Ja. Nou, ik heb meer voorbeelden van grootschalige plannen... voor uh, woonwijken op die terreinen, voor andere mensen dus. Waarbij vooruitlopend op die plannen... Uh, heel veel honderden verstandelijke handicapten zijn wegverhuisd. En die hebben echt moeite om terug te komen. Er is wel, en dat ben ik wel eens met mevrouw Kwekkeboom. een soort terugslag nu men gaat inzien dat voor heel veel verstandelijke handicapten. vooral die de zwaardere, het gewoon niet gewenst is om ja. Even, voor, even te voor de helderheid, hè? Ja. ook voor de luisteraar. Even terug. We hebben tot voor jaren negentig waren dus grote instellingen waar mensen met een... Nou ja, u gebruikt bij het woord verstandelijk beperkte geestelijke gehandicapten door elkaar. Dus voor de luisteraars, we gebruiken hier in de bus de woorden even door elkaar heen. Voor niet gewoon mensen met verstandelijk beperking, beperking die konden bij elkaar wonen. Er was zorg op één plek, er was toezicht... In de jaren 90 is dat beleid veranderd. Waarom is het veranderd? Wat, wat wa waren de achterliggende gedachten, mevrouw Mals? Nou, dat is eerst in de psychiatrie gebeurd. Dat is in de 70-80-er jaren is dat in de psychiatrie de community care ingevoerd. Daar zijn ook de meeste instellingen opgeheven en zijn mensen in woonwijken geplaatst. Um, de ervaringen daarmee waren overwegend niet zo positief. Dus wat je had is dat mensen gingen zwerven, überhaupt geen zorg meer kregen, aan de drank raakten, diefstallen gingen plegen. Gewoon geen plaats meer hadden waar ze terecht konden. Nou, dat is ook onderzocht en wat ik zeg, dus de meeste ervaringen zijn niet zo positief geweest. Desalniettemin is toch ook de community care ingevoerd in de 90 jaren in de zorg voor verstandelijke handicap. En dat gebeurt dus voor een deel uit een ideologie die ik ook zelf wel Onderschrijven. Want het is natuurlijk erg mooi. als je verstandig gehandicapt en geïntegreerd kunnen leven. met andere mensen. Daar ben ik het mee eens. Maar je moet wel naar de feiten blijven kijken. En dat onderdeel is blijven steken. Dus wat je ziet, dus op het moment dat het minder goed gaat. is dat het wel naar buiten komt, dat er groepen ouders, familieleden gaan protesteren, maar dat daar niet naar geluisterd wordt. En wat er bijvoorbeeld wordt gezegd van die familie... is dat ze niet mee kunnen komen in de ontwikkelingen. Dat is gezegd, is begonnen met staatssecretaris Terpstra. Die heeft dat in 1996 een beetje gezegd. En eigenlijk alle staatssecretarissen daarna hebben dat ook weer gezegd. Ook de instellingen, ook andere organisaties, die zeggen de ouders kunnen niet meekomen. En daarmee worden hun klachten gedekwalificeerd, er wordt niets mee gedaan, terwijl ze eigenlijk protesteren tegen een hele verkeerde gang van zaken. Mevrouw Kekkerman? Ja. Um, ik kan me voorstellen dat u gefrustreerd bent als u zo'n antwoord krijgt: van u kunt niet mee met de ontwikkelingen. Ik wil bestrijden dat de vermaatschappelijking in de GGZ alleen maar neg tot negatieve gevolgen heeft geleid. Dat is absoluut dat niet zo. Niet. Ook niet voor het merendeel van de mensen die zelfstandig is gaan wonen... heeft het niet tot negatieve gevolgen geleid. En ook in de verstandelijke handicap... zorgde mensen, mensen met een verstandelijke beperking... is de roep om te kijken of het mogelijk is... om deze mensen zelfstandig te laten wonen... ook gekeken naar de ernst van hun beperkingen... en de mogelijkheden die daartoe uh, wel of niet kunnen ontstaan... komt voor een belangrijk deel ook voort... Uit oude verenigingen, eh, belangenbehartigingsorganisaties en uit de sector zelf, omdat zij ook gezien hebben: de professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg, dat het alleen maar wonen op een instelling niet voor alle mensen die daar wonen een goede oplossing is. Ja. Dus er is gekeken naar: kunnen we kijken of het aan kunnen sluiten bij de mogelijkheden en de wensen van de, Mensen met een beperking zelf. Ja. Of het voor hen ofwel niet mogelijk is om te wonen. Speciaal nu bent u als lector Care ja. verbonden aan de ja. Hogeschool van Amsterdam. Spreekt u zelf mensen met een versta verstandige beperking? Ja, wel hoor. En wat zeggen die? Vraagt u die waar zou je nou het liefst willen wonen? Ja, uh, ik vraag, probeer het aan de mensen te vragen die er inderdaad zelf dus uh, verbaal kunnen aangeven. Ik werk samen met onderzoekers die ook de mensen die niet verbaal kunnen aangeven, daar communicatiemogelijkheden ja. voor hebben. En een deel van hen zegt: van Ik wil het wel. En een deel van hen zegt, of laat merken, eh, toch gewoon liever in de geborgenheid van de instelling. Het is een en. Het is een NN verhaal. Ik ga even naar de telefoon en daarna kom ik uh, terug bij u, uh, dames. Sophia die hangt aan de telefoon. Goedemorgen, Sophia. Goedemorgen. Zegt u het maar? Maïda. Hey. Hey. Um, ja, nou ik ik vind dat uh, uh, dat je heel moeilijk alles over, dat je al die mensen heel moeilijk over één kam mag scheren kunt scheren. dat vind ik heel disrespectvol. En uh, dus ja, het zal per geval apart moeten, bekeken moeten worden. Je kunt toch niet zomaar zeggen van, uh, uh, ja, die, dat het één groep is, elke beperking is weer anders. Ja, kent u zelf en mensen... Vooral qua wonen en, en zo, dat, dat, dat ja... Dat, Sophia, dat ken je dat... zelf mensen ja. die met een verstandelijke beperking? Niet met een verstandelijke beperking, maar wel met lichamelijke. Ik ben zelf op mijn 15e wel zwaar gehandicapt geraakt door een zwaar auto-ongeluk. En eerst, ik heb ook zwaar in coma gelegen. Bij mij was ook sprake dat ik klinisch dood was. En, uh, maar ik ben wel weer... Heel grotendeels opgekrabbeld en ook weer naar school gegaan en zo. En daar, krijg je, daar heb ik heel veel uh, steun aan ervaren. leeftijdsgenoten, die, die ja. sleep je dan wel voort. Die sterker en die helpen de zwakkeren en zo. En Sophia, woon, je, woon je nu zelfstandig? Ik woon nog steeds... Ja, ik ben, heb altijd wel zelfstandig gewoond. Dat, dat, heb, dat is me altijd wel gelukt. Okay. En ik heb ook wel hele sterke periodes mee ge, ge, gehad en zo. Maar nu is het zeer slecht. Ik heb weer een poosje in het ziekenhuis gelegen en zo vanwege... Uh, Dingen, maar... En dan je... ben ik weer op mezelf. maar Ik geef de voorkeur aan alleen wonen. Ja, maar en, jij wilt die keuze. Sofiet, jij zegt dat mensen moeten de keuze moeten kunnen hebben tussen wil ik alleen wonen of wil ik gezamenlijk in, met een groep wonen. Is er ruimte voor die keuze, Marijke Mals? Nou, ik wil wel even reageren op wat mevrouw zegt. Het is heel terecht dat mensen een keuze wordt geboden. Maar ik denk dat er ook wel een verschil is tussen mensen die fysiek iets mankeren dus een gamelijk gehandicapt zijn en mensen die verstandelijk gehandicapt zijn. En ik heb het met name over verstandelijk gehandicapten. Het verschil met verstandelijk gehandicapten en gewone mensen is dat verstandelijk gehandicapten vaak de meeste basale dingen niet kunnen. Die kunnen niet met geld omgaan. Die kunnen vaak nauwelijks praten. Ik heb het dan over de wat zwaardere categorie. Ja. Um, die kunnen niet met hun geld omgaan, niet boodschappen doen, moeilijk contacten leggen. Dus het is juist bij deze mensen zo moeilijk om die zomaar in een wijk neer te zetten. Nee, maar goed, als u het zo zegt dan ja. denk ik, ik ga er even van uit dat wij in ons land dit soort zware gevallen wel gewoon de zorg geven die ze nodig nou, hebben, Nou, dat toch? is dus een beetje het probleem. Op het moment dat die community care werd ingezet, werden die mensen in wijken gezet en werd ook de zorg zwaar teruggebracht. Er werd vanuit gegaan dat ze zich wel zouden kunnen redden en dat was dus vaak niet het geval. Ik ben absoluut voor keuzevrijheid. Ik ben er absoluut voor om die zorg aan te passen aan wat mensen kunnen. Maar er is dus een grote groep uitgeplaatst, om maar het woord te gebruiken, die gewoon niet in staat was om zelfstandig in een wijk te wonen. En Daarbovenop vaak nog bepaald gedrag vertonen, wat storend was. Wat storend wordt gevonden door andere mensen. Dan kan je de andere mensen wel gaan opvoeden. Maar het probleem ligt er wel natuurlijk in zo'n Rick Ik wil even reageren. Ik denk inderdaad dat we in de tijd met de community care iets te optimistisch zijn geweest ten aanzien van de on benodigde ondersteuning bij mensen die zelfstandig wonen. Ik weet ook dat veel van de professionals die in de instellingen werkten niet helemaal waren voorbereid op het ondersteunen van mensen die zelfstandig wonen. Dat is ook een van de dingen waarom het lectoraat nu uh, in het leven is geroepen. Om juist de Zitten de professionals, de aanstaande professionals, ook meer vaardigheden aan te leren om mensen die in staat zijn en willen zelfstandig wonen, de passende ondersteuning te bieden. Dat vraagt om een andere houding, soms wat breder kijken op de gang van zaken... ook een andere houding ten opzichte van mensen zoals u, familieleden, betrokkenen... die een grote uh, uh, rol spelen in het leven van de mensen om wie het gaat. En ik denk wel dat wij, wat dat betreft, uh, de hand in eigen boezem moeten steken. Dat we ons niet gerealiseerd hebben dat uh, van de professionele ondersteuners ook andere vaardigheden werden verwacht. Ja. In het... Dus 20 jaar geleden zijn we met een beleid gekomen. Namelijk het beleid van uh, dorpen of instellingen... waarin we onze verstandelijk beperkte opvangen. Gaan we naar een systeem waar verstandelijk beperkte zelfstandig kunnen wonen... onder de gewone mensen in gewone wijken. Uh -huh. En nu komen we erachter... Dat hebben we toch niet helemaal goed gezien. We waren te optimistisch. en uh, We zijn nu bezig om te kijken of we alsnog de voorwaarden kunnen creëren om beide keuzes mogelijk te maken. Goed, ik ga nog even naar een beller. En daarna wil ik weten van u hoe we dat gaan doen. De beller is Gerry, goedemorgen. Goedemorgen. Een <coughs> uh, complimentje voor uh, uw, uw gast. Mijn, mijn probleem is uh, hetzelfde probleem als wat zij schetst. Doordat je een kind hebt met wat minder mogelijkheden, wordt uh, vanuit uh, baby zijn er al bepaald uh, wat een derde uh, vindt van jouw kind. Ik ben uh, uh, nu op dit moment, uh, woont mijn zoon zelfstandig. Hij heeft uh, een, een lichtelijk autisme, woont gewoon regulier vanuit zijn ouders zelfstandig, zonder hulp gewoon via de ouders. Maar het punt is dan van het UWV reintegratie mee, noem het maar op. Je wordt gedwongen om bepaalde dingen te doen. Begrijp je? Ik begrijp het niet helemaal. Nee, dat er een uh, uw gast dat dat perfect is. Dat een, een, een ouders die taak hebben, maar dat je via een, een wijk... Krijg je, krijg je onderzoeken die je niet wil... en dan via een uh, psycholoog wordt bepaald. Hè, die, ja. Terwijl die zegt van... Uh, ja, u uh, gaat allemaal goed met het kind en met jullie. En via een uh, psycholoog wordt bepaald dat hij... Uh, van maar vindt zijn, u dat uh, even, mevrouw Gerry? want ik kan u niet helemaal volgen. Vindt u dat nou wel goed of niet goed? Ben ik? Is dat wel goed of niet goed, dat die psycholoog meekijkt? Nee. Want zo horen de kinderen, en dat was uh, bij, bij Eerstmans ook die celling gisteren, hoofd eerstmans. Uh, Goed, mevrouw Gerrie, ik ga u ja. onderbreken. Dank u wel. Het kan zijn dat het me iets te ingewikkeld is. Helemaal snappen doe ik het niet, maar ik ga toch even terug naar, naar mijn gast in de bus. Marijke Mals, curator van een verstandig gehandicapte. En u heeft het boek geschreven dat vandaag uitkomt. Dwang of bevrijding de invoering van de community care... in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Rick Kwekkenboom, lector community care. Ja, als ik jullie goed hoor allebei, zeggen jullie eigenlijk allebei goed. Twintig jaar geleden hebben we bedacht... de verstandelijk beperkte die moeten in de gewone wijken wonen. Nu komen we erachter dat dat niet helemaal werkt. Maar hoe nu wel? Nou, als ik een pleidooi mag houden. Ik, kijk, we gaan kijken wat de mogelijkheden en de wensen van de mensen met een beperking zijn. En wij ontdekken dat mensen het toch op een redelijke manier goed aan kunnen geven. En allerlei onderzoek laat het ook zien dat uh, die, die vorm van zelfkeuzes maken uh, binnen de context van mensen met een beperking groter is dan we half, vaak hadden gedacht. Gaan we eens kijken van kunnen we de voorzieningen treffen. Ik pleit voor het behoud van de mogelijkheid om intramuraal geborgen op een instelling te blijven wonen. Ik pleit ook voor de mogelijkheid en een grotere mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen. Zoveel mogelijk deel te nemen aan aspecten van de samenleving. En daarbij pleit ik dus ook voor aandacht voor dat zelfstandig wonen. En het contact moeten leggen met het sociaal netwerk, met de sociale omgeving. Bij de professionals. Want ik merk zelf ook wel ja. in de opleiding. En dat als u dat, dat allemaal keernpunt. zegt, ik onderbrek u even. Maar ja. Mevrouw Kwekboom, dan zeg ik. Nou, dat is heel goed wat u zegt. Nou, we doen een beetje dit, we doen een beetje dat. Ik vind het ook zus. Ik vind ja. het ook zo. Nou, fantastisch. U lijkt bijna wel een politica. Waar gaan we het van betalen? <laughs> ja, dat is een heel ander verhaal, natuurlijk. Uh, of mensen nu op een instellingsterrein wonen of ze wonen zelfstandig. Eh, ondersteuning zal geld kosten. Dus dat is eigenlijk een discussie die een beetje over dit debat heen gaat. Zijn wij als samenleving bereid om te zorgen dat dat geld er is? Dat gaat, ik weet niet of het daarover moet gaan... maar daar kan ik nog een heel veel verhaal over vertellen natuurlijk. Het maakt qua kosten niet zo heel veel uit... of mensen zelfstandig wonen of op een instellingsterrein. Maar van zorg? De zorg is anders. Het gaat om een ander type zorg. Het gaat om een ander type aandachtspunten die meegenomen moeten worden. Mevrouw Marijke Maas. Ja, ik wil er wel graag op reageren. Ik ben absoluut eens met mevrouw Kwekkerboom waar ze zegt... we moeten gaan afgaan op wat de mensen zelf willen. En ik, en ik wil daarbij graag aansluiten op wat er uh, de verplichting er is... om een leefwensenonderzoek te houden. Laten we dat nou doen en laten we dat serieus doen... door een onafhankelijke instelling en dan bij voorkeur... onder de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zelf. En niet onder bewoners zelf. Behalve als ze van een dermate hoog niveau zijn... dat ze dat ook kunnen formuleren. Nou Op basis van die leefwensenonderzoek... Kan je nagaan hoeveel mensen willen nou op zo'n beschermd instellingsterrein wonen en hoeveel niet? En pas je plannen daarop aan. Dat is het oorspronkelijke idee geweest, altijd van een levensonderzoek, maar dat die verplichting is verwaterd van hier tot gunder. En dat komt omdat de instellingen zelf het plan hadden om iets moois te gaan doen met die instellingsterreinen. Dus laat die onderzoeken nou niet door die instellingen zelf doen... want die hebben andere plannen in ieder geval gehad. Een groot deel van de instellingen heeft plannen gehad om vastgoed neer te zetten op die instellingsterreinen. Hadden meer belangstelling voor dat vastgoed dan voor de wensen van hun eigen bewoners. En daardoor is dit soort dingen een beetje ontspoord. En dat dus, kon gewoon ook? Nou, je zou zeggen dat daar toezicht op zou zijn ja. en dat die regel ook nageleefd zou worden. Maar dat is niet het geval. Uh, ouders hebben vaak gevraagd aan het ministerie... let nou op dat die regel van dat leefwensenonderzoek wordt nageleefd. Maar dat heeft het ministerie geweigerd. Die heeft wel gezegd, we doen het, maar heeft het in feite niet gedaan. Ja. En hoe gaat u, ik zeg maar even u dan... maar hoe gaat u er nou voor zorgen, mevrouw Mals, dat dat leefonderzoek er echt komt? Nou, moet, ben, of moeten we daar met z'n allen als samenleving voor zorgen? Er moeten gesprekken komen met de bestuurders van die instellingen. Dat soort gesprekken heb ik zelf ook. En langzamerhand gaan veel bestuurders ook zich realiseren... dat ze een verkeerde route hebben gekozen door al die uh, verstandelijke gehandicapten weg te verhuizen. Dus sommige bestuurders zijn ook inderdaad bereid... om nu weer een levensonderzoek te houden. Dus dat is een heel positieve ontwikkeling. Tot slot, mevrouw ja. Kwekkerboom, dat levensonderzoek moet er komen? Dat wordt al graag gedaan. Ik pleit er zelf voor om het ook voor het hele laten te doen... door mensen die daar zelf ook bij betrokken zijn. Dus niet alleen de wettelijk vertegenwoordigers... maar ook de mensen om wie het zelf gaat. En ik weet ook dat vanuit de belangenbehartigingsorganisaties... daar eigen methodieken voor zijn ontwikkeld. En die zou ik zelf ook gewoon wat breder willen laten toepassen... De laatste reactie van Rafa. Ik heb huiver, van om het de mensen zelf te vragen. Laat het nou op een geobjectiveerde, zorgvuldige manier doen door onafhankelijke instanties. Goed. En dat allemaal omdat we uiteindelijk willen dat ook verstandelijk beperkten een gelijkwaardige positie hebben in onze samenleving en gelukkig kunnen leven. En omdat de beste ze zorg, een keuze mogen we niet kunnen vergeten. maken waar ze willen leven en waar niet. Dank u wel. Dank u wel, dames. Dit was het weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer in lijn 1 ergens vanuit het land. Hele fijne dag. De in de Eerste Kamer moet de pensioenplannen van het kabinet steunen. Ik vind dat de politiek zich helemaal niet met pensioenfondsen moet bemoeien. Het akkoord is al goed zo. We is afgesproken met de vakbond en de monnens opleiden. Politiek zou niet meer moeten denken in politiek, maar zou eens moeten denken van hoe komen we eruit. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Als we elke keer die akkoorden weer ter discussie gaan stellen, dan weten nee. mensen zo ze niet meer waar ze aan toe zijn. En, en uw mening die telt. Iedereen wil zijn eigen straatjes gewoon weer. Het gaat niet. We moeten allemaal inleven. Dank u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 Ook dit strijkwartet in de Kleine Zaal. Wauw! Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.